Premier Rutte vindt dat Oost-Europa tot nu toe te weinig heeft gedaan om de vluchtelingenstroom het hoofd te bieden. Hij zei dat nadat hij met de Europese Raadvoorzitter Tusk over de migratieproblemen had gesproken. De twee spraken elkaar vanochtend uitvoerig op het Katshuis. De Poolse liberaal Tusk is in Nederland om de Europadag van de VVD bij te wonen.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 20 jaar. ZFM.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 We gaan we op naar de evenementenagenda bij C.F.M. Zalvoort. Met een plaats die een staande eind heeft. Deze van Murray Heads en One Night in Denkok. Pam. Die bedoel ik. <laughs> ja, het is tijd voor de evenementenagenda, Albert Jan. Klokslag half vier, hoor. Ja, precies je bent ook, echt goed. Je bent echt precies. goed, Precies. Time management, hè. Goed, luisteraars. Tijd voor de evenementenagenda. En als je nou denkt dat het seizoen voorbij is. Nou, is antwoord nog lang niet.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 Ja, Matthijs van Nieuwkerk stelde. Ja, heel goed. heel <laughs> goed. Wil je de evenementen nalezen? Dat kan op onze eigen CFM app. Mocht je hem nog niet hebben, hij is ze te downloaden in de Play Store, App Store of in de Windows Store. De evenementenagenda, je hoort hem elke zaterdag en zondagmiddag. Zo rond half vier bij CFM. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Een goede zaterdagmiddag met CFM. Tot aan vijf uur zijn we bij je.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 Waaronder Beauty Beach, Club Beauty and Wellness... Mind Your Steps... Dat doet, dat doet, step moet ik zeggen, maar dat doet me denken aan Schiphol... Mind Your Steps Personal ja, oh ja. Lifestyle Coaching. <laughs> en als hij het niet doet, dat Mind Your Steps... <laughs> nou, <dan laughs> Juist, jij hebt het ook een keer uh, meegemaakt. Ja, ja. En last but not least, zorg, balans, thuiszorg, buurteam en ontmoetingscentrum Zandstroom. En in de derde categorie toerisme en recreatie hebben we Scuba Republic...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 We are